Juris Stubenitski met het NOS-journaal. Op oudejaarsavond zijn in Limburg twee mensen opgepakt... in verband met een dreiging bij de vuurwerkshow in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen of het ging om een terroristische dreiging. Justitie zegt alleen dat het onderzoek in volle gang is... en wil verder geen mededelingen doen over de zaak. Nederlandse koffieshops hebben samen een jaaromzet van ongeveer een miljard euro. Dat heeft trouw laten uitzoeken... Het is volgens de krant voor het eerst dat er een duidelijk beeld van de omzet is... omdat de Belastingdienst geen betrouwbare cijfers heeft. Een gemiddelde koffieshop heeft een omzet van 1,7 miljoen euro. Saudi-Arabië heeft vanochtend 47 mensen geëxecuteerd... die voor terrorisme waren veroordeeld. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken... waren de meesten betrokken bij aanslagen van Al-Qaeda tussen 2003 en 2006. Daarbij vielen honderden doden... Onder de geëxecuteerde was een bekende Shiïtische geestelijke... die was betrokken bij protesten in Saoedi-Arabië een paar jaar geleden. Er kwamen de afgelopen weken meer meldingen binnen... bij het meldpunt vuurwerkoverlast. Het waren er 87.000, dat zijn er 17.000 meer. Klachten gingen vooral over harde knallen in de dagen voor Oud en Nieuw... en over huisdieren die van slag raakten. Volgens het meldpunt kwamen er ook nepmeldingen binnen... maar zijn die eruit gefilterd. En Sven Kramer heeft zijn contract bij Lotto Jumbo met anderhalf jaar verlengd. Hij is nu tot april 2018 aan de ploeg verbonden. Olympisch kampioen Kramer zegt dat hij geen moment twijfelde om met deze ploeg naar de winterspelen in Zuid-Korea te gaan. Hij wil zich vooral gaan richten op de 5000 en 10.000 meter en minder op de 1500. Het weer, lichte regen trekt vanuit het zuiden langzaam naar het noorden. Daar koelt het later vandaag af tot onder het vriespunt en valt dus sneeuw, of natte sneeuw. In de rest van het land wordt het geleidelijk droog bij 4 tot 10 graden. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Goedemorgen Zandvoort van de 2 januari. Eerst een heel goed nieuwjaar voor alle luisteraars. En ook alle mensen die hier aanwezig zijn natuurlijk. Uh, wil je komen? Kom dan gezellig radio kijken. En uh, er is koffie en thee. Um, en we gaan gezellig een dagje doen. De eerste van, uh, de eerste van 2016, het nieuwe jaar. Ja. Ja, ja. De techniek wordt verzorgd door Casper Keurenson. De redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik. En Gerry <coughs> Rutte uh, doet de eindredactie en presenteert vandaag. Ja, en Ben Zonneveld, goedemorgen. Jij ook een heel gelukkig uh, ja, en goed radiojaar. Dat gaat het zeker worden. Ja. Um, wat gaan we allemaal doen? Tegenover ons zit Leotien Trijper van uh, Zandstroom. Ja, daar gaan we straks uitgebreid, mee, uitgebreid mee praten. Morgen. De hele tafel uh, ligt vol met ja. allerlei leuke dingen. Um, daarna gaan we met John Cornelissen praten over de strandpachters. Uh, hij is voorzitter van de strandpachtersvereniging Zandvoort. En uh, uh, aanleiding van een uiting over de bebouwing op het strand. Ja, heel spannend wel. Dan, uh, daar heb ik een uh, heel grote vraag over. De staatsloterij opent een speciaal audio-shop op het circuit. Het is geweest, maar ja. Maar wat was het? Ja, dat zullen we horen straks. Erik Weijers gaat ons dat uh, vertellen. En misschien is... nog iets anders. hè? Daar gaan we het ook even okay. over hebben. Um, dan komt ja. tweede uur Jan Beelen van het CDA. Die gaat ons uh, uh, meenemen met de windmolens. En ja. Gillis Kok komt uh, vertellen over de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie die aanstaande vrijdag is. Ja, en we sluiten af met uh, de vierde trekking van de decemberloot. Is dat nou de laatste? Dit is de laatste en dan komt nog straks er komt de, de hoofdprijswinnaars. De Die komen dan nog. Oké, oh, weet nou, dan, uh, ja. dan gaan we dat zien. Leontien, goedemorgen. Goedemorgen. Wat leuk dat ik hier weer mag zijn trouwens. Ja. Nou, wat we net tegen je gezegd, je krijgt de 13 minuten en je mag zelf ja. beginnen met praten. Oké, dus. oké, okay, okay, oh, dan mag ik weer beginnen. Maar, maar uh, allereerst uh, uh, nog even een, een verduidelijking over de Zandstroom. Goed, ik zal even heel kort iets zeggen ja. over de Zandstroom. Nou, Ik ben Leontien en ik werk met heel veel plezier... al drie jaar nu in Zandvoort bij ontmoetingscentrum Zandstroom. En dat ontmoetingscentrum is bedoeld voor kwetsbare ouderen... waaronder mensen met dementie. We zijn open van maandag tot en met vrijdag. En eigenlijk um, nou, kan iedereen bij ons terecht. Heel toegankelijk. Heel, heel toegankelijk. Dat is de bedoeling. Laagdrempelig. Kom lekker binnen. Ja. Um, ik hoorde je zeggen... Um, Mensen met dementie en kwetsbare ouderen. Ja. Wat zijn kwetsbare ouderen? Kwetsbare ouderen. Op een gegeven moment, als je ouder wordt in het leven... dan kan het zomaar zijn dat je kwetsbaar wordt... en dat je wat ondersteuning nodig hebt. En bijvoorbeeld door eenzaamheid... of op welke manier dan ook... of dat je gaat vergeten en dat bepaalde dingen... allemaal niet meer zo lekker gaan. Dan is het belangrijk om tijdig aan de bel te trekken. En dat doe je bijvoorbeeld door naar welzijn te gaan... of naar een ontmoetingscentrum. Er zijn allerlei plekken in Zandvoort... die zijn daar speciaal voor bedoeld... Dus blijf niet achter de geranium zitten, zou ik zeggen. Maar, maar hoe hoe kom naar buiten. Je, hoe bereik je die mensen dan ja, dat is, nou Ja, dat is mooi dat ik dan nu hier zit. In de hoop dat mensen naar de radio luisteren. En ik zou het heel leuk vinden om daar even iets over te zeggen. En dan begin ik toch even uh, Ga uh, met het onderwerp uh, dementie. Want daar zijn veel misverstanden over. En ik wil heel graag een klein stukje voorlezen, een beetje theoretisch. Maar dementie heeft grote gevolgen voor mensen met, de, met dementie zelf en voor hun naasten. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen door gebrek aan zelfvertrouwen stoppen met activiteiten. En een deel komt nog nauwelijks nog de deur uit. 20% van de familie van de mantelzorgers is overbelast en nog eens 60% dreigt overbelast te raken. Tijdige informatie en gepaste ondersteuning kan mensen met dementie helpen... een goede levenskwaliteit te behouden en voorkomen dat familie, mantelzorgers overbelast raken. In de praktijk, en dat merken wij ook dagelijks, stellen mensen het vraag om hulp echter veel te lang uit. Mensen modderen veel te lang door met alle gevolgen van dien. En dat doen ze omdat er nogal wat taboe en stigma is rondom dementie... en dat ze ook verwachten dat ze er niks aan zullen hebben, dat ze niet willen... Nou, dat is meteen een belangrijk onderwerp, dat heel veel mensen die vergeten, die worden ook wat onzeker. Dus die krijg je moeilijk het huis uit. En uh, terwijl het eigenlijk toch wel belangrijk is dat mensen ook onder de mensen blijven. Dat ze wel wat gaan ondernemen, want op het moment dat je thuis blijft zitten, wordt het alleen maar erger. Maar om die mensen zover te krijgen, moet je wel het een en ander uit de kast halen. En wij zeggen altijd, dat is de kunst van het verleiden... Um, ja. niet te serieus erop ingaan... maar vertellen dat er iets leuks is in het dorp. Zandvoort heeft twee ontmoetingscentra... wat op zich al bijzonder is. Er zit er eentje bij het Juttershuis... en wij zijn die andere, Zandstroom, tegenover het casino. Bij, bij het Juttershuis, waar is dat? Dat heet het Juttershuis. Het kost verloren, ja, dat, dat zit in het, in het huis in de kost verloren. In de hik? Ja, ja. ja. Ja. ja, ik moest even schakelen. Ja. Nee, ik, er zijn ja. er, nee, in, en, en dat is ja, mooi. Ja, ja. Ik bedoel, wat, kijk, wat mij betreft komt er in ieder dorp een ontmoetingscentrum... waar je gewoon ja. naartoe kan op het moment dat je vragen hebt... dat je ondersteuning nodig hebt, dat je wat invulling voor je dag wil hebben. Uh, en Zandvoort heeft twee van die plekken. Ja. En nog een prachtige welzijnsorganisatie. Dus we zitten, we zitten goed, goed, goed voorzien. Uh, ja, absoluut. Ja. Merk je dat ook, dat je uh, goed voorzien bent? En hoe bedoel je dat? Nou, uh, hoe is je aanbod? Mijn, ah, je bedoelt de, de mensen die bij ons komen. komen ja. nou, wat, wat het lastige is, is dat sommige dagen zitten overvol, sommige dagen niet. En dat heeft heel erg te maken met waar ik het net over had, die taboes en die stigma's. Dat er zijn veel mensen die denken toch, ja, maar ik ga daar niet toe, want er zitten allemaal gekke mensen. Nou, dat is dus niet zo, want iedereen kan gaan vergeten. Sterker nog, ieder kwartier krijgt iemand de diagnose en één op de vijf mensen gaat daar vroeg of laat mee te maken krijgen. Dus het kan iedereen overkomen. Maar zouden ze zich ook niet schamen? Ja, mensen schamen zich ja. en dat vinden we nou juist zo erg. Want je moet je er niet ja, ja. voor schamen, want het is al erg genoeg als je gaat ja. vergeten. En de kunst is eigenlijk dat je het gewoon een beetje leuk en gezellig houdt met elkaar. Ja. Je zegt net, uh... Ik ga jullie mij allemaal vragen stellen, maar ik ja, heb een ja. lijstje wat dus <laughs> ik allemaal met jullie wil delen. Dus daar kom ik dan helemaal niet in. Nee, nee ga, mogen je, niet ga, ga je gewoon. <laughs> nou, wat ik leuk vind, hè, we hebben natuurlijk net uh, 2015, ja. we hebben een nieuw jaar. En ik vind het heel leuk om even te gaan vertellen wat wij gaan doen. Mm -hmm. We gaan namelijk Dit jaar wordt onze Zandstroom Droomtuin gerealiseerd. We hebben een fantastische plek achter ons. En dat weet helemaal niemand, want dat kan je ja. niet aan de voorkant zien. Klopt. In Februari gaan de halveniers daarin. Er zijn net twee bomen gekapt. Nou ja, heeft dat voor ons betaald. Echt super. En nu met vereende krachten gaan wij daar gewoon een hele mooie tuin neerzetten. Waar ook de deelnemers van onze club uh, straks kunnen gaan tuinieren. We hebben een lift naar beneden. Dat dacht ik al. Nou, dan denk ik denken: was zit die tuin, maar die moet beneden dat zijn. Dat is een geheime tuin. Ja, beneden beneden ja, ja, ja. Het, ja. Dat wordt heel spannend straks. Ja. Uh, dat is een nieuw plan van ons. Een ander nieuw plan is, is dat wij er van alles aan doen om maar te bedenken, we hebben op de deur staan, kom je ook binnen. Maar het blijkt gewoon dat mensen dat toch een beetje spannend vinden. En we willen eigenlijk iedereen uit Zandvoort uitnodigen, kom nou eens binnen. Dus om dat allemaal nog wat makkelijker te gaan maken, gaan wij iedere twee weken op dinsdagmiddag van drie tot vijf starten met het Zandstroomcafé. En hoe we dat gaan invullen, dat zien we nog. Maar het is in ieder geval een moment dat je gewoon even kan komen kijken van, god, wat doen jullie nou? Wat is dit voor club? Nou. Ik heb nog veel meer hoor, mag ik doorgaan? Gaan, ik zit uh. achterkant te lezen van het velletje. Oké, okay, nou verder uh, weten we, en dat is niet alleen maar in Zandvoort, maar in de hele maatschappij, is het gewoon hartstikke lastig hoe moet je nou omgaan met iemand die gaat vergeten? Wat moet je nou wel doen, wat moet je nou niet doen? Nou, daar, zijn, uh, uh, daar is van alles over te zeggen. Ik zeg vaak, het gaat soms om het aanleren van een nieuwe taal en om mensen daarbij te helpen. Vaste medewerkers, collega's uit de thuiszorg, uh, zandstroom, vrijwilligers, uh, familieleden gaan we uh, voor de tweede keer starten met een training anders omgaan met dementie. En uh, 2 februari is daarvan de informatieavond. Dus dat is de aftrap. We weten nog niet of dat in Zandvoort is of hier in de buurt, misschien in Heemstede. Laten we allemaal nog weten. Maar in ieder geval is die training is toegankelijk voor mensen die op de een of andere manier te maken hebben met dementie. Oké. Okay. Nou, verder, en dat vinden wij een hele... Er komen allemaal mensen achter me binnen, dus het wordt hier wat druk. Eén drukker. mens maar. Nee, hey, rustig, rustig mens, oké. Okay. <laughs> nou, verder, en dat vinden wij zelf... We hebben bedacht van, ja, wat, wat moeten we nou doen... om er nou voor te zorgen dat meer zandvoorters naar binnen komen? Nou, wij hebben, we willen eigenlijk een oproep doen op de radio... En, vragen. En, de, en de oproep is wie durft deze uitnodiging, uitdaging aan te gaan. En dan denk ik aan de burgemeester, de wethouders, andere mensen uit de politiek, uh, winkeliers, familieleden. Eigenlijk iedereen die op de een of andere manier iets met mensen doet, tenminste mensen te maken heeft. En de uitdaging is, kom naar Zandstroom. Kom naar Zandstroom, Ruist. en niet een half uurtje, maar draai een dag mee. Ja. Of een dagdeel. En met al die ervaringen, informatie, willen we heel graag iets gaan doen met Gilles, met de krant. Uh, we hebben bij de verkiezingen onderneming van het jaar hebben wij een Mediaprijs gewonnen. Ik heb het gezien, het was ja. goed. Ja, precies. <laughs> dus we is willen eigenlijk... Exact... Het was ook belang... goed getimed, één minuut, precies. Ja, dat was goed. <laughs> Ik mocht pitchen één minuut. Ja, ja, ja, maar dat is, dat is ja. ons belangrijkste doel. Dat we gewoon van Zandvoort een dimensievriendelijk dorp willen maken. Ja. Dat is wel een mooie, ja. mooie, en een mooie, mooie zin. Ja, ja en, dat is dan, en dan zijn we daar niet alleen in. Want er is een prachtig rapport verschenen over de dimensievriendelijke samenleving... Ja. Dus je gaat zien dat het komende jaar, de komende maanden, er gaan steeds meer campagnes komen over dementievrienden. Nou, elke en... dag zie je het wel ergens staan. Absoluut. Ik wil even naar het boekje toe wat daar ligt. Ja. Want, uh, daar, uh, daar had je ook het een en ander over, over luikjes. en, uh, nou, en er, is nieuw, in je hoofd. er is een nieuw boekje uit. Ik heb heel veel boeken bij, maar deze is echt fantastisch. En dat heet <laughs> De Dementie van Jet en Harry. En Jet staat voor iedereen die op de een of andere manier te maken krijgt met dementie. En Harry is de persoon die daarmee moet dealen. Okay. Want je hebt niks te kiezen, je krijgt het gewoon ja. en je moet ermee leren ja. omgaan. Ja. En daar heb je ondersteuning bij nodig. Ondersteuning is ook zo'n boekje. Het boekje is te bestellen. Ik heb geen aandelen trouwens. Ik ken de auteurs wel persoonlijk. <laughs> <Gammer>. <laughs> maar ik ben er heel enthousiast over. Omdat er echt goed uitgelegd wordt. Wat is nou een beschadigd brein? Wat werkt ja. nog wel en wat werkt nog niet? Ik bedoel, zo heeft uitleggen bijvoorbeeld ja. heeft geen zin. Want dat nee. deel is kapot. Nou, ik zal even, ik heb maar 13 minuten, dus ik moet heel snel. Maar je hebt, nog heet, je hebt er nog twee. Heet <laughs> oh, het heet de dementie van Jet en Harry en het is te bestellen bij Ervaria. www.ervaria.nl Gewoon een nou, en Mocht je dat ja. uh, niet te snel hebben opgeschreven, dan kan je altijd even bij Zandstroom... Kom even langs, langs. Ja. op de ja. koffie. De koffie is altijd bruin bij ons. Kijk, Even kijken. En, en, ik wil even, ja. Voordat we uh, naar iets moois gaan luisteren, wanneer is Zandstroom open? Zandstrand wat is open zei? van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 4. Okay. En wij zijn er in principe van 9 tot 5. Okay. Dus de hele kun je bij ons volle, volle week. Je hebt nog een, heel, uh, een hele tafel vol, maar het gezien komt, de tijd uh, uh, uh, bind dat even in. Want het ja. laatste stukje wil ik ook even uh, ja. horen. En daar heb je ja. nou ja, ook wel een minuut wat, wat ik even snel. Het gedicht ik, wil ik nog voorlezen. Ja, dan ik dit stukje mee? Oh, wacht even. Je hebt ja, meer tijd, tijd nodig, Leontien. Even heel kort nog. Het is ja. geschreven door een 82-jarige meneer ja. uit Haarlem. Komt bij Zandstroom. Hij heeft al zes jaar Alzheimer. Geeft nog lezingen door het hele land. En schrijft poëzie. Okay. Kerstmis is voorbij, maar goed. Ik begin het toch mee. Kerstmis gaat over een kind dat steeds herboren wordt in jou. Dat steeds opnieuw er zal zijn. Herkenbaar als de blijdschap in jezelf. De steun als je het moeilijk hebt. Als je het niet meer kan begrijpen. En hier op deze plek zijn er de mensen die je op tijd dat blijde aanreiken. Met muziek, zang en dans. Met aandacht, met groen eten en creativiteit. Met prachtige ogen, met heldere stem. Met inzet van hun stroom. Met elkaars stroom in zandstroom. Ja. Mooi gedicht. Mooi hè? Nee. En, dan, mij ook. Uh, um... en dezezelfde meneer, mag ik dat ook nog even ja, gauw het. zeggen? <laughs> in alle raad. Nee, nee, hij nee, heeft een boekje geschreven. Fantastisch boekje vinden wij. Altsheimen voor beginners. Nee. En het is op te halen bij Zandstroom. Mocht je daar belangstelling voor hebben, kom gewoon binnen. Het is een hartstikke leuk toegankelijk flyertje. Waar ja, allerlei tips meenemen. in staan. Kan je zo meenemen. Is deze man, uh, uh, hij schrijft een boek, hij, hij schrijft, hij geeft lezing. Is hij zich er echt vol van bewust dat hij dementerende is. Ja, absoluut. We hebben het trouwens niet over, de, de, uh, over dementerende mensen, maar mensen met dementie. Ja, mensen met dementie. Want je hebt het ook niet over de kankerenden. Nee. Dus we nee, proberen, ja, ja, ja. We proberen ja, is, ja. dat, dat is, is goed, eigenlijk goed, is goed te zeggen. En we proberen heel erg, dat willen ja. we en dat moeten we volgens mij allemaal doen in de samenleving, de mens blijven zien en niet de ziekte. Het gaat om ja. de mens, het gaat om ja. het karakter, het gaat niet om de ziekte. Oh, Heel Stregig. streng, hè, ben ik? Hè? Of? Nee, nee, nee. nee. nee. nee het, is, het is wel eens goed om het zo te zeggen. Want in... in uh, en wil ik wil niet zeggen dat iedereen dat doet, maar... Het, het, is, het is eerder gezegd dat hij dementeert. En als je zegt hij dementeert, klinkt het hetzelfde als hij kankert. Of hij, hij heeft ja, kanker. De, weet ik uh, het? Ja, maar ook de krant doet. Het. De krant ja. heeft het ook over de dementeren. Ja. En dan zeggen wij altijd dat het gaat om mensen met dementie. De uh -huh. ja. Nou, dat is dan ja. weer rechtgezet. Ja. Um, we ja. hebben, ja, een hebben een nu hele tijd over. Af boeken. Uh, ik hoop dat je in deze tijd uh, bijna alles kwijt heb gekund wat je kwijt wilde. Ik kom gewoon nog eens terug. Nou, dat te kom, ook, ja, te ja zeker. Ik heb er zoveel over te vertellen. En ja. het is ook interessant en boeiend. En, uh, nou, kom zeker nog keer terug. Bedankt. En kom vooral op de koffie allemaal. Niet allemaal tegelijk, is om ja, Omste beurt. We Omze gaan een stukje de de muziek horen. Dankjewel. Een stukje muziek horen van Bob Marley. Boeie, boeie. see what you've done for me, boy, I'm happy. you. Dat is nee hoor. Dat ja, is Dan moet je die uitzetten. Uh, Dat is goed, even... want we hebben nog steeds een klein beetje vertraging op de boksen. Dus uh, wij luisteren wel muziek, maar als we zelf praten, dan niet. Um, John, een goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. John. Goedemorgen, Ben. <laughs> uh, je kwam hier binnen en zegt: het wordt eigenlijk koud. Het wordt eigenlijk koud. <laughs> Dat heb je niet zo gauw hè. Jij nou, hebt het eh, niet zo gauw koud. Nee, ik heb het niet zo gauw koud. Maar het is um, bijzonder warm geweest de afgelopen maanden. Ja. Ja. En eigenlijk uh, bizar. Heel veel wind. Heel veel uh, aangename temperaturen. Ja. En het en, was nu 5 graden op de thermometer. En, en nat. Ja, wordt het nu, en nat. wordt het nu ja. eindelijk eens koud. ons zit uh, John Cornelis, de voorzitter van de strandpachtsvereniging Zandvoort. Als ja. ik het helemaal goed heb. Ja. Dat klopt. Want er zijn twee strandpachtersverenigingen. Ja, Eén zijn, één van de vaste en één van de losse. Ja, we zijn een gezamenlijke strandpachtersvereniging. Zowel uh, Theo Miedema, onze collega, uh, als voorzitter voor de jaar rond paviljoens. En ik als voorzitter voor de seizoensgebonden paviljoens. Dan is dat duidelijk. Ja. Misschien worden die verenigingen wel bij elkaar uh, opgeteld <laughs> straks. Nou, wie Want als ik denken, uh, uh, uh, de persrelease van uh, minister Schultz heb ja. gelezen... Ja. die gaat over bebouwing van uh, de, de zeereep en het strand. En als de waterkeringen niet in gevaar komen... dan uh, uh, zou daar een, een, een, een optie liggen voor een... Uh... Precies, ja. Nu ben ik even in Noordwijk bezig kijken. Mm -hmm. En daar staan vier uh, jaar-rond paviljoens. En dat is het. Ja. En er komt zomers maar heel weinig tussen. Behalve wat huisjes voor u. Hier staan er, wat zijn het, 33 36, 36, 36 inmiddels? inclusief uh, ja, naast ja, ja. zie, zie je ja. daar wat in, in die, uh, in die bebouwing? Uh... Nou, ik, uh, wat ik weet is dat er bij een heel aantal collega's de, de, de vraag er is om uh, naar een jaar rond paviljoen toe te gaan. Ja. En dan heb je natuurlijk twee verschillen, want dan heb je aan de ene kant ja, jaar rond en aan de andere kant uh, wat moet ik dan doen? Ja. Uh, nu is er, uh, zeg maar, medio december door Schulz een... Uh, ja, Opzet je opzetje. Een bal uit voor ons ballonnetje opgegooid van uh, jongens, we gaan een jaar rond. Zandvoort is eigenlijk al uh, een jaar-rond uh, gemeente, waar ja. uh, sinds nou, 2000, denk ik als ik het goed zeg, ongeveer, al de eerste jaar-rond paviljoens uh, op het strand kwamen. En dat, uh, dat zou ooit nog eens moeten worden geëvalueerd, denk ik, alvorens we dan verder gaan naar nieuwe jaar Dat waren Maxus 5 was het, Max hè? Maxus 5, en die zijn nu inmiddels ja. uh, met de last natuurlijk dus als laatste. Die, ja. uh, maar ja, dat, dat was de oude, uh, de oude stelling? Ja. En nu? Wordt dus een deur open gegooid? Ja, nu wordt er door de, door de regering eigenlijk een deur Landelijk. open gegooid. En dan wordt gezegd, de regering die bemoeit zich alleen nog, ik heb even wat dingetjes opgezocht, ja. met de kustbescherming en het overstromingsgevaar. Ja. En voor het overige is het eigenlijk de zaak van de lokale overheid. Ja. En zij moet bepalen. En dan hebben we hier natuurlijk nog wel met bepaalde regelgeving te maken. En uh, niet alleen de regelgeving waarbinnen je een jaar jargonpavio mag bouwen, mm -hmm. maar ook nog de regelgeving op wat voor manier je een jaar jargonpavio mag bouwen. Dat, oh, ook nog. Dat, nou, wordt, dat wordt lokaal beslist. Dus dat als Sandvoss uh, ja. zou zeggen, uh, nou mooi en aardig, maar uh, wij wilden niet meer dan tien, dan hebben we er nog vijfde kans. Ja, mogelijk, mogelijk, maar dat is natuurlijk een. Uh een, een, ...een stelling waar je ook weer een beroep op uh, of, of tegen zou kunnen uiten. Want wat krijg je dan? Dan is het een soort uh, discriminatie van uh, de collega's. Dat de een mag wel en de ander mag niet. En wie mag dan wel en wie mag dan niet? Dus dat is best wel een kwestie die uh, goed en duidelijk besproken moet worden. Uh, uh, waar het vooral ook om gaat is hoe bouw je dan een paviljoen? Ja. Want de, de huidige vijf, die uh, jaar rond zijn, die hebben een hele grote investering, denk ik. Als je dat zo ziet moeten doen, om een heel mooi ja, gebouw ja. neer te zetten een heel mooi uh, ja. restaurantbedrijf, strandbedrijf neer te zetten en uh, als ik naar ons eigen paviljoen kijk dan zeg ik het uh, misschien onerbiedig, maar uh, het wegwaaihout, ja. waarvan het gebouwd is om het zo te zeggen ja. Ja. is dat dan wel bestendig? tegen de, de de toekomst ja. en de stormen. Ja, ja, We ja. hebben wel een hele goede storm gehad ja. als proef in juli natuurlijk, ja. he, waarin er, uh, het nodig is gebeurd. Gelukkig is er uh, heel jullie hadden, wij, jullie hadden weinig schade. De, nou, de schade ja, was nihil, eigenlijk was niks. Dus, dus het kan natuurlijk wel met die gebouwen, maar goed je moet dat het, het wel moet maar in nemen, het overstromingsgevaar ook bijvoorbeeld zien. Kijk, nu dus, ja. was het de wind, maar wat doet het water? Dat nou, nou, dus is eigenlijk de volgende vraag, want je kan natuurlijk als paviljoen eigenaar besluiten om dat te doen. Dan neem je dus een heel groot risico. Ja. Want uh, we hebben allemaal wel eens een keer uh, de, de zee tegen de zeelepaan zien uh, klotsen. Ja. En dan zullen... Je, je hebt het gigantische fundament gezien van de Huygen en van de Huygen. Precies, ja. Maar dan die, zie je het ja. toch wegspoelen. Ja. Ja. ja, dat klopt ook. Ik denk dat dat ook zeker zal gebeuren. En, en je ziet het wel eens in de afgelopen winters. Uh, bijvoorbeeld bij Tien. Dat de betonplaten, die grote stelkomplaten. Dat zijn platen van zo'n 1400 kilo. Ja. Die gewoon door het water worden opgetild en worden... Uh, verschoven. Ja. verschoven. Ja, ja. Uh, we zijn natuurlijk in de gelukkige positie dat we een aantal dingen uh, mogen laten op het strand, op ons taluut. om die overbruggingsperiode van drie maanden uh, door te komen. Dus dat, dat is je fundering, zeg maar. Maar de zee is uh, sterk hoor. Ja, de, mee de, de, de meest gehoorde klacht bij, uh, bij paviljoenhouders is het afbrekend opbouwen. Dat nou, kost heel veel geld en ja. dat kost tijd. Het kost een hoop tijd, het kost op energie. Het, uh, het, het, het kost ook uh, duurzaamheid, om het zo maar te zeggen. Want wat, uh, ja, het, het, het, het komt het gebouw niet ten goede. Nee. Uh, je kan ook niet echt investeren in duurzaamheid. Uh, normaal hebben we enkel glas mm. uh, ramen, kozijnen. Uh, als je zou kunnen blijven staan, dan ga je investeren in dubbelglas. Ja, uh, je toilettengroep ja. ga je betegelen, je keukens ga je ja. betegelen. Dus er zijn heel veel voor's en er zijn heel veel tegens. Uh, de kosten die het met zich meebrengen, die zijn gewoon hoog. En zeker voor de relatief korte periode. En als je dan dat wel eens uitlegt aan mensen, want er zijn best een hoop mensen die vragen... Oh, mogen jullie ook het jaar rond blijven staan? Dan zijn jullie ook het hele jaar open. Dan vertel je natuurlijk dat dat niet zo is. En dan ga je weg en dan moet je maar voor drie maanden weg. Ben je maar voor drie maanden eigenlijk ja. fysiek ja, vanaf ja, het strand? Ja, uh, ja. Dat is natuurlijk een hele korte periode. Dus... Ik snap een heel aantal collega's heel goed en wij zelf ook. Dat je denkt van ja, verdorie. als je zou kunnen blijven staan. En daar moet natuurlijk een middel of een modus in worden gevonden. Hoe je dat met elkaar dan kan doen. Ja. Uh, zou dat dus he, die, die kosten drukken. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook nog de vraag. Wat staat er tegenover? Ja. Uh, want wij hebben wel eens opgebouwd in februari. Uh, en het was echt wintersport weer. Het was prachtig strak blauwe lucht. Uh, rond het vriespunt. Koud. Maar als ik een kogel afschoot. Nou al zo schoot ik er honderd af. Ik raakte niemand. Nee. En dat is dan natuurlijk nee, ook nog een vraag niet, met elkaar, best... van hoe, hoe, hoe, hoe vertaal je dat economisch? Hè? Dus je moet wel naar meerdere aspecten kijken als je op een bepaald ogenblik zegt, maar we maar gaan dat... allemaal jaar rond. Nu, um, de jaar rond-pavioens uh, uh, met een beetje mooi weer, en we hebben afgelopen paar weken wel eens een ja. mooie namiddag gehad, mm -hmm. wordt gewoon lekker op het terras gezeten. Ja, maar dan zijn er 36 ja. Wie er blijft staan, blijft staan. Ja. Wordt de spoeling dan niet erg dun? He? Dat ligt wel, Zin, ja. He? En ook, misschien, maar misschien zal ook niet ieder ondernemer ervoor kiezen om je rond nee, dat te willen. Niet, dus he? dat is natuurlijk nee, ook nog een vraag. Ja. Van als dat verhaal ooit uh, echt daadwerkelijk uh, komt. Gaat spelen. Uh, wie willen dan? En, en er zal een pakket aan eisen liggen vanuit de overheid. Want je hebt nog niet alleen met de lokale overheid, maar ook met Rijnland en met de Rijkswaterstaat te maken. Ja. En uh, die hebben zeg maar, een, een soort scenario waarbinnen je mag bouwen, net wat je aangeeft. Als dat water naar de Duinland komt. Dan moet je op een soort betonnen palen staan om ja. uh, het, ja, om het ja, tegen het te wel. kunnen gaan. Ja. En dat is een investering. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat uh, de gemeente Zandvoort zegt... van, nou jongens, blijf uh, maar lekker staan en we zien wat er gebeurt. Nee. Dus die gaan uh, echt wel aan de bebouwing eisen stellen. Ja. Enerzijds, ja. Want het is veiligheid. Anderzijds uh, ja. gaan uh, een aantal strandpacten dus een berekening maken... Uh, kom ik daaruit? Precies. Ja. Want... Nou, er is denk ik, er is, kijk, als je kijkt wat er in de afgelopen jaren is gebeurd, dan, is, dan heb je wel een grote verschuiving aan het strand gezien. Ja. Uh, ...en dat uh, alle collega's op het strand eigenlijk ook er, uh, aan toe bijdragen... ...om van Zandvoort wat moois te maken. Ja. Waar het vroeger even uh, het, het strandpaviljoen was met het ijsje en het patatje... ...is het vandaag de dag een, een volwaardig, volwaardig restaurant, restaurant met partyfaciliteiten en alles erop en eraan. Ja. En uh, daar doet ieder ondernemer eigenlijk wel stinkende best voor... Om, ...om echt een mooi bedrijf neer te zetten. Zowel de jaar rond als de seizoenspaviljoens. Uh, mag je dan wat langer blijven staan, dan heb je misschien natuurlijk ook wel een kans... ...dat het ook weer extra uh, publiek naar Zandvoort trekt... Uh, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor uh, sluitingstijden van het strand. Als je iets la langer open mag blijven, dan pak je misschien wat verblijfstoerisme wat weer langer in stand blijft. Ja. En zo zijn er natuurlijk een hele aantal aspecten die uh, de ondernemers belangrijk vinden en waar we naar moeten kijken met elkaar in de toekomst. Nu is er een balletje opgegooid ja. of een ballonnetje opgegooid, inderdaad, door Schulz, en dan moeten we maar afwachten wat. Uh, de vraag komt er natuurlijk ook van, als er natuurlijk allemaal jaar rond paviljoens komen, hoe zit dat ten opzichte van de restaurants in het dorp? Want daar gaan dan ook stemmen op en die zeggen van ja, dat kan dan niet hè. Dat hoeft natuurlijk niet, maar dat zal ongetwijfeld komen die stemmen. Dat ze zeggen van nou, dat kan niet. Dan zitten we met het dorp en dan komt er niemand meer naar ons restaurant. Maar dat, Mogelijk, ligt denk ik, ja. dat ligt denk ik dan aan die restaurants ook. Nou, het ligt voor een deel natuurlijk ja, aan de ondernemer. Echt? Maar dat kan je uh, Er zijn altijd natuurlijk mensen die uh, een favoriet plekje hebben. Ja. En dat geldt denk ik voor alle inwoners van maar Zandvoort. Die hebben ook. hun stekje ja. waar ja. ze graag ja. naartoe gaan om een ja. hapje te eten of een drankje ja. te drinken. Ja. Er uh, in het dorp als op strand. Ja, maar er zijn een aantal ja. mensen die in de zomer gaan eigenlijk op strand zitten. Ja. En, en in de winter gun winter ik het Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En dat is ook zo'n aspect. Alleen gaat die bal natuurlijk niet altijd op. Want... Dan zou je het zeg maar negen maanden aan het strand gunnen en drie maanden aan het dorp, om het even heel zwart ja, te zeggen. Ja, dat is heel zwart Daar kan een ondernemer in het dorp het ook ja, niet meer Maar mee die, nee. die discussie, die, uh, het strand en het dorp, die wordt al vaker gevoerd, ja. Ja. gevoerd ja, ja, ja, ja. maar uh, je moet gewoon denk ik heel, uh, heel simpel blijven. Het strand is er, er staan nu volwaardige restaurants en als jij iets te bieden hebt in het dorp, dan komen ze bij jou ook al. Dat Zo kan. is het al um, zeker, ja. Ja. Ja. Dat blonnetje is vorige week uh, opgelaten ja. en uh, grond het bij jullie vereniging al? Nou, Heb je al reacties? Uh, een enkele. En wij hadden wel uh, als bestuur een, een berichtje zo met elkaar rondgestuurd van uh, jongens werk aan de winkel. Ja. <lacht> daar, <lacht> daar gaat het gebeuren. Ja. <lacht> maar uh, het is al uh, zeker anderhalf jaar zo dat ik weet dat er een heel aantal ondernemers graag uh, jaar rond willen. En er is natuurlijk uh, vanuit de gemeente Zandvoort ook het uh, evaluatieinitiatief wat er ergens in de aankomende jaren zal komen. Uh, er is of een bepaald, bepaald af, soort convenant ja. afgesloten in 2000. Dat we voor twintig jaar zeg maar uh, met de vijf jaar rondpaviljum zouden ja. werken. En daarna zouden gaan kijken wat andere mogelijkheden zijn op het strand. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat uh, misschien in een soort stroomversnelling raakt. Nu dit het nieuws is gekomen. Aan de andere kant uh, de overheid uh, in Den Haag die, die, die, die gooit een nieuwe regel op om het zo maar te zeggen. En hier moet het worden uitgevoerd. En dat uitvoeren dat is natuurlijk niet uh, over één nacht ijs. Dus nee. dat, dat, dat vergt wel wat tijd. En ja, dat, dat, ja. dat begrijp ik. Maar uh, de wens om het langer jaar rond te zijn leeft al jaren bij ja. een aantal. Uh, ja. Dus die gaan nu gelijk. Uh, dus de deur staat iets verder open dan een kier om maar zo kan, te zeggen. Maar ik ja? kan me ook voorstellen dat de ondernemers door die kieren uh, staan te dringen. Ja. Dus nou, er zijn, ja, dus zijn er een hele aantal die. Uh, die dus jullie, willen, jullie zullen. Uh, dus, ja. Binnenkort wel met de gemeente om tafel ja, moeten. Dat, dat, dat zal zeker ook gebeuren, denk ik. En, uh, en allereerst moeten we het standpunt van de gemeente Zandvoort weten, hoe zij er. Uh, en het standpunt, standpunt van de individuele ja. ondernemer, natuurlijk. En van de individuele ondernemer, maar daarvan weten we van een hele aantal, die inventarisatie hebben we eigenlijk al gemaakt, okay. dat er van een hele aantal ondernemers hebben we de, de naam en toename om te zeggen, die graag jaar rond willen. Uh, we hebben een soort uh, taskforce, schijnen-streep, commissie opgericht, die uh, zich daar hard voor gaat maken de aankomende jaren. Want uh, ja. Als er een wens is, dan moeten we wel naar geluisterd worden en dan moeten we daarmee aan de gang. Ja. Uh, hoe dat dan verder uh, zich ontwikkelt, dat is natuurlijk even in afwachting. Ik las uh, vanmorgen, hebben we dingetjes nog op internet opgezocht over het jaar rond. En wat er dan eigenlijk echt over te vinden is, dat is nog niet zoveel. Nee. Eigenlijk alleen het, uh, het bericht brand. van uh, ja, ja. de ballon van ja, de minister. Ja, ja. Dat het, uh, dat, dat dat het, heel... het uh, idee er is en hoe dat dan verder moet worden nou, uitgevoerd. Er zijn uh, wel reacties van een aantal... Uh, ja, kustdefensie, milieudefensie mm -hmm. en andere natuurgroepen. Ja. En die ja, ziet dat niet zo ge... nee. zitten. Ja. Nee. kan ik me ook enigszins voorstellen. Ja, dat is dan weer het voor en tegen ja. en uh, ik denk dat het Hoogheemraadschap daar ook nog wat in gaat, uh, gaat vertellen. Onder andere. Ja, dus die, dan, die, die, die, al die dingen die moeten... Uh, um, Op één lijn komen, hè? dat wordt wat. Hoe, jij, hoe, jij, hoe staan jullie er tegenover als, als plazant? Ja, dat wou ik net vragen. Ja. Als, uh, <laughs> we hebben het er uh, een enkele keer wel over gehad. Wij, wij zijn ook een van de geïnteresseerden die dan graag jij ja. rond willen. Als dan toch uh, okay. zeg maar die uh, mogelijkheid er komt, dan zouden we. Dan je de klant. Ja, ja, ja. <laughs> dan, dan, dan zouden we daar graag voor willen gaan. Is het niet alleen voor nu, dan is het ook voor de toekomst. Ja. En. Um, nu in deze periode waarin ik dan vrij ben, een aantal maanden, dan merk ik aan mezelf dat je, je doet toch nog wel een cateringklusje hier en je staat daar wat te, wat te werken. Het, is, uh, het maakt het leven toch iets makkelijker, denk ja. ik. Als je uh, 365 dagen per jaar je bedrijf exporteert, dan dat je dat voor 9 maanden doet. Ja. Uh, en het is in de arbeidstechnisch en met de, de contracten, het arbeidsrecht wat veranderd is dus voor het is jaar, wel, is het allemaal ja. net even iets, ja. iets simpeler en wat makkelijker, denk ik. Maar goed, aan de andere kant moet er natuurlijk ook wel een omzet tegenover staan. Okay. Natuurlijk. Moet je een of goede, goede besloting voor jezelf maken nee. om te kijken of, ja. je, of je daarin sterk genoeg bent. Ja. Oké, okay, Johan, nou weten, we weten voorlopig weer genoeg. Um, mochten daar weer verschuivingen zijn, oh. dan horen we dat graag. <laughs> dan John, zijn we erbij, dank je wel. Erik Meijers, CEO uh, van het uh, circuitpak Zalvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we kunnen er niet omheen, maar vanmorgen in het uh, Hamels dagblad stond: uh, Prins Bernhard koopt het circuit. Ja, is nou, kopen volgens mij nog een beetje uh, voorbarig. Als ik het artikel gelezen heb. Maar uh, hoe zit dat? Ja, nou goed, kijk, het is denk ik wel al langer bekend, hè, dat uh, en dat is inmiddels al een jaren vijf, zes zo, uh, dat, uh, dat er gekeken wordt naar, uh, naar, een ander, naar, andere, naar partijen die zeg maar, ja. de, de exploitatie van de civiel aandelen daarvan uh, kunnen overnemen. Uh, dus het proces wat al lang loopt, uh, ik kan daar voor de rest ook weinig over zeggen, uh, inhoudelijk. Uh, dat mag ik ook niet. Uh, nee, dat mocht nee, ik vier jaar geleden ook niet. En uh, nee, volgende week mag dat ook niet. <laughs> en het heeft ook niet te maken met wie, wie, wie, wie, wie, met wie er gesproken wordt. Dus of het dan iemand van het Koninklijk Huis is, of het is de buurman. Uh, in zijn algemeen dat mag ik niets. daar gewoon niks over zeggen. Zalang, uh, het is een proces wat loopt en dat loopt al uh, een groot aantal jaren. En uh, het zou kunnen dat dat dit jaar verandert, uh, maar het zou ook sommige kunnen dat het nog even langer duurt. Zo. Maar het is toch leuk nieuws. Het hè? is op het is zich. Leuk uh, nieuws, toch? Ja, we, we halen in ieder geval de kranten. Halen de kranten. Het ja. ja, ja, ja. ja. staat erop. Ja. En dat is ook wel weer mooi om. Dat is ook weer mooi om te nemen. Dat het circuit gewoon, ja, is heel belangrijk voor Nederland. Ja. Hè, op het moment dat daar is gebeurd, dan hadden we toch meteen de, de voorpagina ja, van, van de krant. Ja. De, ja. de landelijke krant, Telegraaf. Ja. Haalingsdagmaad ja, vanmorgen een heel artikel. Ja. Ja. Wil jij ja, nou. We nou, uh... zelfs... gaan nu de kranten kijken zien. Ja. Die wordt erbij gehaald. He? Prins Bernhard, ja, een dat senior, was, ja, senior, ja, senior, Ja, zeker. die uh, dus, voor mij zeg maar, bij de eerste stratenrace uh, hier stond in 1939 zijn beelden die? van... Ja. dan zie je inderdaad dat Prins Bernhard daarbij aanwezig was. Ja, daar zie je ja, die oude dus. filmpjes. Ja. Uh, ja. Nou, hij is ook frequent bezoeker geweest van het circuit natuurlijk, tot aan het einde. Klopt, zo, ook, zo. Ja, ja, ook, ja. Ja, zeker weten. Ja hoor, dat heb uh, ik ook nog meegemaakt, dat hij uh, dat wel op bezoek kwam. Dus, hoor jij nou, uh, um, nu dit een beetje bekend is, uh, vaak gebeld van hoe zit dat? Ja, tuurlijk. Die uh, nee. wordt, wordt door vele partijen gebeld. Ja. Uh, ja. Maar zoals ik al hier zeg, je, inhoudelijk nee. uh, kan ik er niet op ingaan. Nee. En dat heeft niks te maken met uh, eventueel Pins Bernhard die erachter zit of iemand anders. Het heeft gewoon met het proces te maken uh, waar gewoon ja, inhoudelijk niets over gesproken nee. kan worden. Nou, vandaar of morgen zal daar wel een, een klap op vallen en dan, uh, ja, dan, dan, dan we horen zelf we het wel. Afwachten. Ja. Ja. Um, maar ik wil toch wel wat weten, want er stond een nee. oude oudejaarsje op van uh, de staatsloterij op het circuit. Nou is het natuurlijk ja, oude het jaar is geweest. Het maar... ja. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat was, een, was een, eigenlijk een publiciteitsstunt van de, van de Staatsloterij en dat was echt heel leuk. Ja. Er zijn, uh, met, met Oud en Nieuws zijn er 250 uh, mini's ook uh, verloot uh, oh, in Nederland. Daar, ja. En uh, ja, ter voorbereiding daarop hadden ze 250 mini-rijders uitgenodigd op het circuit. Die allemaal met hun mini dan een rondje over het circuit konden rijden. En dan op de start-finishlijn stonden vier kiosken. En dan konden mensen een fles champagne krijgen, oh, uh, oliebollen, vuur, wat vuurwerk en dan een staatslot. En uh, achteraf zijn al die auto's met elkaar op de foto gegaan in de vorm van 250. Hadden ze dat uitgebeeld op, op een van de, van de rennerskwartieren. Ja, ja. en dat heeft de hoop publiciteit ja, opgeleverd. En dat is leuk. Het ja, was wel een prachtig ja, was weer. Leuk. Dus nou ja, ja, weer een stukje mooie promotie. Ja, zo is hoor. dat. ja altijd goed. Maar nu de, de plannen voor dit jaar. Is, zijn, komen er nieuwe races? Hebben zij nog um, nieuwe races naar Zandvoort gehaald? Nou ja, kijk, nieuwe zijn races is... Het uh, meeste wat, wat komt, dat kennen we. Ja. Uh, DTM komt weer, ja. weer natuurlijk naar Zandvoort. De Historische Campie organiseren we weer. Ja. Ja. Uh, de, de Masters weer voor de ja. 26e keer. De Formule 3-rages maar ook. Okay. In combinatie met, met het Duitse aandachtweekend. De 12 uur voor Zandvoort wederom. Dus uh, nee, dat zijn allemaal zeg maar, uh, goede ja, evenementen. Die staan als een huis... Uh, we zouden natuurlijk veel meer willen organiseren. Maar dat is een andere discussie waar we dan terechtkomen. Want het heeft Formule weer 1. te maken met beperkte de beperkte we uitdagen. En Formule 1, dat hoor je natuurlijk uh, ook steeds. Hè? Dat... Ja, maar dat is sowieso... Als dat al ooit zou gaan plaatsvinden... dan is dat echt voor de langere termijn. Uh, ja. En dat heb ik ook in een eerder gesprek hier al een keer verteld. Ja. Ja. ja, dan moet er heel veel veranderd dat worden aan het ja. square. Niet zozeer aan de baan zelf, uh, dat niet. Ja. Uh, maar alle faciliteiten die er zijn... Ja, die zullen naar een niveau gebracht moeten worden... Ja. Uh, waarbij je echt de wereld... Uh, uh, ja, de ooguitsteek, ja. zeg maar. Ja. maar goed, daar is, is heel veel geld mee gemoeid. Ja. Dus ja. Maar je hoort het toch steeds, hè? He? Hoort ja, hoort nou, het, ja. Ja. het is een ja. beetje een terugkeerend verhaal. Maar ik denk dat je reëel moet blijven. En dat is ook wat Erik zegt. Er zal zoveel veranderd moeten worden. En als je dan bijvoorbeeld... Nou, ik heb even bij Abu Dhabi gekeken. Als je ziet wat daar zo ineens neergepletterd wordt... om het zo maar te zeggen... Dat is voor ons een hele, hele uitdaging. Dus ik denk dat dat nog wel even lange termijnplanning gaat worden. Ja, zeker. De gemeente Zandvoort heeft aangekondigd dat, dat er dit jaar een onderzoek gaat komen. Okay. Om dus eventjes gewoon in kaart te brengen. Nou, waar praat je nou over? En is dat überhaupt haalbaar of niet? Ja. Nou, Dat gaat plaatsvinden. En natuurlijk zijn wij daar als circuit ook wel, wel bij betrokken. Wij kennen natuurlijk die wereld. Mm. Van, niet alleen daar zijn, we ook in de Formule 1. Ja, daar zal ook een conclusie uit komen. En dan, dan zien we wel. Het is natuurlijk niet zozeer alleen het circuit. Het is ook het omliggende uh, gebeuren, de heen, aan- en afvoer, hotels. Ja. Nou ja, het is, niet, het, het is geen evenement wat Zandvoort alleen betreft. Nee. Het, het nee. zal echt regionaal uh, zijn ja. uh, nodige impact gaan krijgen als dat mm. ooit komt gaan gebeuren. We wachten het af en Spannend. we gaan het onderzoek, uh, nou, we gaan in ieder geval vragen of iemand het onderzoek hier komt uitleggen. Ja, Dat, dat gaan we leuk. zeker doen. Ja. eerste race is de Nieuwjaarsrace volgende week. Ja, volgende week zaterdag. Gratis ja. toegang. Ja. ja, ook nog eens. En, uh, ik las ergens dat het een spektakel gaat worden. Wat gaat er allemaal gebeuren? Nou ja, het nieuwjaarsrace is een bekend evenement. We organiseren het volgens mij al voor de 14e of de 15e keer inmiddels. Ja. Nou, ooit begonnen, omdat er in de winter natuurlijk weinig razen en nou, Iedereen ook wel actief wilde blijven. De Marshals, uh, uh, de, de, de, de coureurs, de teams. Iedereen wilde ja. in de winter ook wat doen. Dan is dat Winterkampioenschap voorgaan ja. met de nieuwjaarsrace. Een paar jaar geleden zijn we ook in het donker gaan razen. En ja. dat kan, we mogen tot 7 uur s avonds mogen wij razen. Uh, nou, zomers is het dan nog licht. Maar in de winter is het natuurlijk nu in deze tijd. Ja, is het juist om vijf uur is inmiddels echt donker. Dus dat is heel leuk. Kan het twee ja. uur donker worden. dus zeker ook leuk om te komen kijken. Je hebt toch ja. een beetje dat 24 uur ja. gevoel op Zandvoort. Uh, maar een heel gevarieerd startveld. Uh, het exacte aantal deelnemers kan ik nog niet zeggen. <coughs> uh, want de, op dit moment komen we nog wat inschrijving. Maar ik verwacht zo'n tussen de 30 en de 35 auto's. variërend van de snelle Porsche, sportscars. Ja. Tot nou ja, de, de, de bekende Renault Clio's. Uh, Volkswagen Golf. Zo noem het allemaal maar op. Maar het zal, het zal weer mooi gemêleerd uh, veld zijn. En ja, de nieuwjaarsrace is ook een stukje de sport in de autosport. Dus iedereen die iets met autosport te doen heeft, of nou een team is, of een rijder, of, wel een, dan ook, of een journalist, ze komen allemaal die naar die nieuwjaarsrace, want het is eigenlijk wel één grote nieuwjaarsreceptie. Dus als je iets met autosport hebt, kom volgende week zaterdag, met zich hoe laat. Uh, we beginnen, uh, nou de nieuwe race zelf is een 4 uur race, uh, die begint om 3 uur middags. en uh, ja. Die is dus om 7 uur afgelopen, maar ja. zocht zijn de kwalificaties. En er zijn ook nog twee races voor de Ma Mazda Max 5 Challenge. Dat is een, een merkenrace met Ma Mazda's MX-5, uh, open auto's. Dus dat kan met deze tijd van het jaar ook nog wel eens uh, nodig. <laughs> maar die komen ook aan de start. Dus uh, ja, we hebben ja. de hele dag actie. Dus uh, ja. ja, als je autosportliefhebber bent, moet je zeker komen kijken. Die uh, de rijders, hè? vinden ze dat leuk? Komen ze speciaal voor donker rijden? Jazeker. Ja, ja, ja. Wat ik al zei, het Winterkampioenschap bestaat uit, uit drie races. We eentje hebben we al in november gehad, nu dan een Nieuwjaarsrace, en in maart nog een finale. Maar die Nieuwjaarsrace trekt toch wel de meeste deelnemers en de meeste aandacht vanwege dat rijden in donker. Bij de finish hè, steken we ook een mooi vuurwerk af om oh, ja. Nou ja, echt het jaar ja. nog eens een keer goed in te luiden. <laughs> en er zijn natuurlijk links en rechts, worden ook de nodige worreltjes gescholken. Ja, het is, uh, het is echt een belangrijk. No. Ja. No. Ik hoor dat ik volgende week naar het circuit moet. Oh, oh. <laughs> um, we hebben vorig jaar uh, Max Verstappen hier gehad op het Raadshuisplein. En dat was natuurlijk een spektakel van de eerste orde. En um, Ik heb iets begrepen over de Max Verstappen-Fandagen. Volgend jaar. Ja, nou ja, dat is iets, daar kan ik nog niet heel veel over zeggen op dit moment. Uh, daar wordt inderdaad aan gewerkt. Uh, dat, dat is een ding wat zeker is en dat ziet er ook wel goed uit. Uh, maar ja, de ins en outs, dat heeft het nu, ja, Max is natuurlijk ook inmiddels een stuk verder dan een jaar ja, ja, geleden, ja. een stuk populairder. Uh, dus je hebt met heel veel partijen te maken, heel veel ja. belanghebbenden, rechthebbenden en mensen die allemaal wat willen. Dus we proberen daar uh, invulling aan te geven. Dat ziet er goed uit, maar de details die, uh, houden jullie nog te goed. Okay. Nou, um, als je over Max Verstappen leest, is het alleen maar jubel en glorie. Wow. En, uh, en nou, hij doet het natuurlijk hartstikke goed. Maar dat geeft wel steeds meer uh, trekkracht aan hem. Jazeker. Ja. Ja. Ja, en... ja, hij wordt ja. eigenlijk ja, te groot voor Nederland hè, straks. Dat, ja. en, uh, hè, en als we dus dit jaar nog eens een keer voor elkaar krijgen om weer een mooie dag of een paar mooie dagen hier te organiseren met hem, zou dat fantastisch zijn. Is dat leuk? Maar ja, de vraag is of je dat volgend jaar weer hebt nee. of over. Hè, dat, uh, dat weten we niet. Nou, hij blijft nog één jaar bij uh, Toro Rosso en ja. daarna staan allerlei deuren volgens mij open, maar dat gaan we dan zien en dan heb je wel kans dat hij uh, te groot voor Nederland wordt. Ja. ja, dat zou zomaar kunnen. het ja, ziet er goed uit, weet je. Hij is uh, internationaal, ja, gelopen iedereen, gaan, hè, uh, ja. drie vier awards ja. gewonnen ja. Uh, van het, uh, nou, het auto-magazine, uh, Autosport uh, ja. uit Engeland is, hij is een ook talent, he? heeft hij ja. prijzen ja. gehad. Ja. ja, weet je, iedereen volgen. Uh, beste inhaleactie, zo ja. ja. ja. dus Leuk, ja, leuk. Nou, we zijn, uh, we zijn wel jong. benieuwd. Uh, het jaar uh, gaat dus volgende week beginnen. Dan uh, de DTM. Ja, wederom. Uh, even uit mijn hoofd: 23-24 juli. In juli. Uh, dus uh, wel midden in de zomer. Uh, maar ik denk extra leuk. Hè? Dat hebben we afgelopen jaar ook gezien. Dat daardoor was het iets, iets eerder in juli. En met enorm veel uh, mensen uit Duitsland al komen. Om, ja, nee, ik wil even naar die DTM toe. Om, uh, we hebben het er wel eens over gehad. Uh, dat dat ook bij het dorp betrokken moet gaan worden dat het ook een dorpsfeest moet worden, ja. ook voor, voor uh, de toeristen die hier blijven. Komt die combinatie? Nou ja, ik denk dat de afgelopen, uh, de afgelopen jaar niet was, het in juli het was het wel in, samen, uh, viel het wel samen met het muziekfestival, voor mij het Dance in the Street. Uh, daar zag je toch ja. ook al dat er heel veel uh, mensen die op zich blijven, heel veel fans, daarin ja, gingen. Niet, het heeft ook heel goed gewerkt. Omdat de, de, tegenwoordig bestaat een raceweekend van de DTM met twee races. Dus op zaterdagmiddag een race en op zondag een race. Uh, die race op zaterdag was afgelopen jaar om zes uur s'avonds. Ging die verstart. Dat betekent dat in de loop van de middag al die mensen, al die bezoekers, al die racefans naar het circuit kwamen. Die hebben die race gekregen om 7 uur. Die gingen om 7 uur gingen die naar het strand van het dorp in. Die hebben een fantastische avond gehad. En dan hebben we volgende dag nog een race gegeven. Nou, dat zal dit jaar weer zo zijn. Uh, twee races. Het uh, exacte tijdstip van die race op zaterdag weet ik nog niet. Maar het uh, zou zomaar weer aan het eind van de middag kunnen zijn. Ja. En dan zul je dat weer zien. En nou ja, samenwerking met de organisatie van de muziekfestivals is al bekend dat er weer een muziekfestival zal plaatsvinden. Uh, welk thema dat is, dat, uh, dat weet ik niet precies uit mijn hoofd. Uh, ja En dan, dan ga je dat vanzelf wel krijgen. Eh, helaas, een, een, een festival zoals met de Historische Compriebe, met zo'n parade, ja, dat zal met DTM-auto's helaas niet gaan. Um, nee. Zouden ze het al willen, die auto's ja, kunnen dat technisch zijn. gewoon niet. Nee, te uh, uh, ja. dat, dat gaat niet, maar dat moet je misschien ook niet willen. Eh, dat, is, ja. dat hoort echt bij de Historische Compriebe, dat moeten we zo Anders houden. wordt het een beetje alledaags. Hè? ik je eigenlijk wel eens een, een parade gaan, gaan houden dan, dan, nee. <laughs> nee. Nou, Wat, wat, wat, wat, wat, wat ja. wel leuk wordt, uh, dat, is, dat is wel een primeur. Uh, we hebben, uh, eind februari hebben uh, we uh, de short rally op het circuit. de opening van het, van het rallyseizoen uh, in Nederland. Die vindt altijd plaats op het circuit. Uh, uh, uh, en voor het eerst dit jaar uh, zullen we zeg maar, de, de, de vooropstelling van de rallyauto's... zal in het centrum van Zandvoort oh, plaatsvinden. Dat is leuk. Op het Raadhuisplein. Uh, daar komt een soort park van mee uh, wordt daar gecreëerd. Uh, en daar zullen die auto's dus te zien zijn. Dat betekent niet dat Wat ze volgen... is dat een parfume? Nou ja, dan, dan moeten de auto's uh, vanaf de spiegel gaan ze dan naar de vooropstelling bij het raadhuisplein. Dus ze rijden gewoon over de openbare weg weg okay. heen. Dat mag ook, want het zijn gewoon auto's die op de straat toegeladen zijn. Ja. Ze mogen ook niet hard rijden. Nee. En dan moeten ze daar een aantal ja, minuten procedures doorlopen. En dan, daar worden ze dan weggestuurd, zodat ze dan op de circuit, als ze dan aankomen. Daar is dan echt de start van het okay. klasse oh, Dus Je, je, je oh, rijdt oh. Uh, vanaf het draadhaus maar door het dorp. En dan ja. ga je naar het circuit. En, ja. daar, is en, het en daar is dan de officiële start. Maar, zeg maar de auto's worden één voor één uit het dorp weggelaten, maar Dat is leuk. Dat is En ja, dan ja. allemaal op tijd kunnen starten. Dus heel leuk. Het mag erbij. niet ja. in het dorp dat ze dus volgas weg willen rijden. Nee, dat nee. mag niet dat zou wel leuk zijn. Deelnemers die dat doen, zullen meteen gediscaliseerd worden. Maar het is natuurlijk wel heel leuk dat, dat iedereen zandert, dat ook weer ziet, hè, dat die auto's toch weer dichterbij komen. Ja, ja. Dus, dan haal je het toch ja. haal je het ja, ja. Nou, ik denk dat, dat een hele, heel leuk spektakel is. Want je ziet dat wel eens met zo'n vlag op de ja, motor, ja. vlag eraf. Ja, dan gaat nou, nou ja, in, dat ja. zal ja, dat zijn. Ja. dat vind ik toch. Ja, leuk. Ja. leuk. Erik, we zijn uh, redelijk bijgepraat over alles en nog wat. We en, weten uh, nog niet alles, maar dat komt wel. Nou, ik uh, zal vast nog wel eens een keer aanschrijven. Ja, ja, dat eigenlijk. denk ik wel. Erik, bedankt. Oké, okay, fijne Dankjewel. dag. Als je zo'n zees in je eentje bent, zonder vrienden, zonder ook een cent, zonder iemand die van je houdt, laat mij dat volkomen koud. Nee, probeer het deze keer, maar niet meer. Deze keer is het te laat. Je bent gestraft van een telefoonlijst. Waar nog wel wat anders staat. Ik ken een vrouw die niet kan zwemmen. Maar duiken doet ze graag. Maar hoe jij zulke dingen kan doen. Dat is voor mij de vraag. Als je soms eens in je eentje bent, zonder goede vrienden en zonder ook een cent. Zonder liefde en zonder man, dan gaat me dat geen donder aan. Nee, probeer het deze keer maar niet meer, deze keer is het te laat. Je bent geschrapt uit mijn telefoonlijst, waar nog wel wat anders staat.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 Als je je verveelt, dan is dat een verloren zaak Want ik gooi de horen zo op de haak Nee, probeer het deze keer, maar niet meer Deze keer is het te laat Je bent geschrapt van een telefoonlijst Waar nog wel wat anders staat Ik ken een vrouw die niet kan schrijven Maar lezen doet ze graag Yeah, Who's Ready, steady, go Ready, steady, go I'm not in love with Toto B